Mark Visser met het NOS Journaal. In Montenegro fiets de overwinning bij de parlementsverkiezingen opgeheist. Zijn partij, de DPS, is al 23 jaar aan de macht in de voormalige Joegoslavische Deelrepubliek. Volgens de Staatstelevisie kan de DPS rekenen op 46% van de stemmen. Socialist Jukanovic is in het verleden al president en premier van Montenegro geweest. Hij stapte een paar keer uit de politiek en schoof dan stroommannen naar voren. Djokovic zegt dat hij een regering wil vormen... die het land moet voorbereiden op toetreding tot de EU en de NAVO. Samen met Kroatië, dat waarschijnlijk volgend jaar juli tot de EU toetreedt... is Montenegro de enige Balkanstaat die een kans maakt... om nog dit decennium lid te worden van de EU. In Peking is de vroegere koning van Cambodja, Norodom Sihanouk overleden. Meldt het Chinese staatspersbureau. Sihanouk was 19 toen hij op de troon kwam. Hij groeide uit tot een vader des vaderlands... maar leefde ook tientallen jaren in ballingschap, vooral in China... Na elkaar werd hij drie keer tot koning gekroond. In de jaren 70 sloot hij een omstreden verbond met de communistische Rode Kmer, die een schrikbewind voerde. Zeker 2 miljoen Cambodjanen werden vermoord, onder wie ook vijf kinderen van Sihanouk. Zelf overleefde hij de Killing Fields. Norodom Sihanouk is 89 jaar geworden. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden bij Venlo is met geweld omgebracht, zegt het Nederlands Forensisch Instituut. De doet sporenonderzoek in het Bos- en Heidegebied, waar de vrouw gisteren door voorbijgangers is gevonden. De politie weet nog niet wie de vrouw is. Is tussen de 20 en 30 blank en 1,60 meter lang. Het weer dan. Vannacht af en toe wat regen. Overdag in de middag en avond, vooral in het noorden en westen, weer een paar buien. Het wordt zo'n 13 graden. Dinsdag bewolkt een periode met regen. En een graadje koeler. Dit was het en hoe is het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. so full of empty promises but rarely do the Hey. house beats housing bouncing in the ghetto we skip till we smashed up feeling all right and we rock the ghetto blaster rock it all night i a rocket to the gold hey. on the disco i filled it up with love.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 Ligt de trein. Wil je dansen met illusies en gedachten? Ben je verder dan het heden, wil je terug naar je woorden.